van twee uur. Ik ben Maxime en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger heeft afgelopen nacht... opnieuw Ghan Yunis gebombardeerd. Een stad in het zuiden van Gaza... waar veel mensen naartoe zijn gevlucht. Er zouden daarbij tientallen mensen zijn omgekomen. Je hoort correspondent Nasra Habiballa. Gisteren eigenlijk al werd het centrum van de stad... helemaal ingenomen door het Israëlische leger. Uh, maar naast die gevechten op de grond... wordt er dus ook gebombardeerd. En lokale journalisten melden... dat die bombardementen al sinds vanmorgen vroeg... Uh, heel intens zijn. En volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zouden dus zeker tientallen mensen zijn omgekomen bij die aanvallen vanmorgen. Italië, Frankrijk en Duitsland hebben de Europese Unie nu opgeroepen om sancties op te leggen aan Hamas. Er wordt ook gesproken over reisverboden voor Israëlische kolonisten die verantwoordelijk zijn voor het geweld op de westelijke Jordaanoever. Zeker 14 oud-clienten willen aangifte doen... tegen een gesloten jeugdzorginstelling in Friesland. Kinderen moesten de afgelopen jaren in een isoleercel slapen... en kregen pijnprikkels als ze bijvoorbeeld boos werden. Het Openbaar Ministerie wil nu eerst met oud-clienten in gesprek gaan... omdat dit een complexe zaak is... en ze het doen van aangiftes makkelijker willen maken. De eerste bierbrouwerij van de Verenigde Arabische Emiraten gaat deze maand open. En dat is best opvallend omdat op veel plekken in het land alcohol verboden is. Maar wetsverandering van de hoofdstad Abu Dhabi brengt daar nu verandering in. Wetten rondom alcoholgebruik werden eerder al versoepeld om de stad aantrekkelijk te maken voor toeristen. De Britse omroep BBC moet meer openheid geven over misschien wel het beroemdste interview dat ze ooit hebben gedaan. Ze spraken in 1995 met prinses Diana. Ze lag toen in een scheiding met toenmalig prins Charles en dropte de ene na de andere bom, vertelt correspondent, Ar correspondent Arjan Terhorst.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 Dan nog het weer, wat wolken, wat zon, maar ook wat buien. De wind gaat langzamerhand wat liggen en het is zo'n 10 graden. Morgen begint droog, later opnieuw nattigheid met zo'n 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de a 7 richting Zaanstad. Bij knooppunt dams 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu met nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Iedere zaterdag oh, deze is nog ja. Europa 1 in de Euro Breakdown op ZFM, de countdown op de continent. Zo, ja. daar voel je weer een beetje thuis. Uh, Euro breakdown Goedemiddag. Euro het is een tijd geleden dat ik die heb gehoord. Een hele tijd geleden. Ja, wel fijn je Nou, leuk dat worden. je er bent. Ja, dankjewel. Ja, de komende maanden uh, ja, kom je op de tweede zaterdag langs. Ja, Toch? klopt. Ik uh, neem het, het stokje even over uh, van uh, Ben Oveugen die uh, zaterdag uh, dat hij uh, niet kan. En dan uh, neem ik zijn honneurs waar en, uh,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 Houwe we van de We Papa Cool Rappers en We Rule. Daarvoor uh, trouwens uh, nieuwe muziek. Dat zou in de Euro Breakdown uh, kunnen staan, uh, Mo. Ja, ik wou het bijna zeggen. Het is wel vreemd om weer oudere nummers te horen. Terwijl ik eigenlijk gewend ben op de radio alleen maar nieuwe hits ja, te horen. Ja, en, uh, Teddy Swims uh, ja, rijden we dan ja. uh, voor jou. Met uh, Loose Control. Het is uh, kwart over twee, ben je er klaar voor? Ik het uh, nieuws het nieuws dus, afstand, is al wat gebeurd, hè? Er zijn zeker dingen gebeurd.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 Ja, ja we we even naar links en naar rechts of, uh, kijken. Of met kerst uh, natuurlijk een uh, leuke... Uh... hertebiestuk ja, ja Nee, dat het, mag ja, niet. Ja, nee. op, dat is zielig. Dat mag niet. Okay. Nee, die beestjes die moeten ook gewoon lekker uh, leven. En natuurlijk nou ja, uh, wordt je... het een stuk kouder je... nu buiten. Dus uh, gaan ze naar de warmte toe. Hè? Dus dan komen ze weer in het dorp en zo. Zo is dat. Nou, best wel gezellig. Oh. Ik vind het een heel mooi bruggetje naar warmte. Naar uh, wat er gisteravond gebeurde. Ja, en uh, je biefstuk uh, <laughs> uh, bij <laughs> anders. Uh, nee. Ja, want gisteren rond de klok van uh, tien voor half zes uh, is de brandweer uh, opgekomen.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 Yeah. yeah. kart uh, driving home for Christmas ja waar ga je dan heen, een uh, moe uh, over, over de sneeuw over de sneeuw over de sneeuw met in mijn ja, dieren oh hoor. ja dat is wel leuk ja op de Lineushof. Uh, ja, precies ja een nee een heel goed heel goed een beetje nou, gelijk op mijn mij gezegd bij deze dat mag hoor ja he. het weerbericht hoe gaat dat er uh, zien de komende nou later. ja kijk maar naar buiten op ja het <laughs> is zeiknat uh, zeiknat en, syknot uh, en uh, gewoon uh, rot weer ja, eigenlijk oké okay, uh, dat was het weer dan <laughs> kut weer klaar doe nee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 Voorlopig niet. Uh, nee, uh, dat heb ik hier wel een klein ja. beetje gehad. Uh, morgen dan. Morgen overweer is de bewolking. En de eerste uren van de dag valt nog wat regen. Geleidelijk is het droog. En vooral in de middag kan ook de zon even doorbreken. En waar dan een matige tot krachtige westenwind. En het uh, zomer gaat op 10, 11 gaan worden. En in de avond neemt de bewolking weer wat toe. En uiteindelijk, ja, hoe kan het ook anders? Komt er weer regen.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 And open my eyes to a world that's undiscovered. I see you, I see me like a lost memory. It's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 Nou, vijf meter verderop was. Die heeft hem wel gehad. Dat is echt raar. Dat is echt, uh, afgelopen maandag tenminste. was afgelopen maandag of nu maandag ervoor. Uh, vorige week maandag geloof ik. Uh, met het uh, uh, luchtalarm Met de ja. test. Toen heb ik hem wel gewoon ja, gehad. Dus ja, het ja. werkt wel. Nou ja. Maar goed. dat uh, was een, apart. Heemstede dus. Maar gelukkig uh, hebben wij een stand, wordt er uh, weinig van gemerkt. Je zag het wel in de wijde omgeving. Zelfs vanuit Schalkwijk. Kon je de rookwolken zien hangen. En het licht. En uh, ze hebben het uiteindelijk uh, uh, het brandje even laten oplaaien. Waardoor het makkelijker uh, te vechten is. Vraag niet hoe dat precies werkt. Dan moet we okay, aan de okay. man vragen. Maar uh, dat hebben ze wel gedaan. En Even zonder uh, vragen. Controle. Even zonder vragen. Sander. Of, Tom, of Mike Buleen. Als je luistert. Uh, of Mike les, of Sander. Of uh, Douglas. Ja. Iedereen eigenlijk. <laughs> nee, helemaal goed. Dus uh, nou ja, het bericht uh, van uh, Haarlem 105 was dat. Hè? Van onze collega omroep uh, uit, uh, uit Haarlem. Uh, waar we mee samenwerken. Dankjewel Mo voor uh, dit uh, bericht.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 Een paar weken geleden kwam collega Jolande Verstegen ineens met deze platen. Ze zegt, Rob, ken je die? Die moest je een keer draaien. Natuurlijk nou, ken ik die, Mo, want het is echt een ja, oude radiopiratenplaat. Het is inderdaad zeg maar. uit jouw uh, tijd. Uh, uh, van, uit mijn uh, tijd. Uh, helemaal het begin, uh, wat is het nou, 35 jaar geleden, ja, jaar geleden? Ja, 40 jaar geleden. 40 jaar geleden Ja, jaar geleden ja, zelf. ja, ja. D train Delta.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 ...begint Spaneland al met de voorbereidingen. Dat betekent de bakjes weghalen, de plantjes, de bloemetjes... ...dat hele plein weer ja, eigenlijk netjes maken... ...zodat ze kunnen gaan opbouwen. Want woensdag 13 december dan... ...beginnen ze met het leggen van de ondervloer... ...en 14 en 15 december gaan ze echt opbouwen. En dan zaterdag vanaf 6 uur is dan de opening... ...en iedereen is dan welkom op de ijsbaan... ...om die avond ook gratis te gaan schaatsen... ...en een gezellig drankje daar te doen met leuke muziek. Kijk, dat zijn de betere berichten... Ja, ze had ook in een... Uh, ja, ben ik even kwijt uh, welke plaats uh, dat is... waar uh, Serious uh, Request uh, dit jaar gaat plaatsvinden. Daar hadden ze het uh, plein ook uh, voorbereid... Uh, op uh, komst van uh, Serious uh, Request. Ja. En uh, daar moest een uh, belt volgens mij Utrecht...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 Straks uh, nemen we ze nog wel even door uh, ja. wie de genomineerden zijn. Is er meer muziek op de zaterdagmiddag? So how Welk nummer uh, staat hier, uh, Mo? Deze plaat in de uh, Eurobreakdown? Die staat op nummer uh, 52. Nummer 52 uh, in de top 50. Ja, dat, dat gaat lekker dan, hè. Jorre, uh, Emery en uh, Anne Heltie. Zo, dadelijk gaan we naar Jan van der Leden in Beverwijk... voor het voetbal, uiteraard. <middels>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 Het is allemaal een kwestie van vijf. Dus bij iedere vlog dat ik zie vallen, hoop ik dat je bij me blijft.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 7-3, die week tevoren en uh, 8-0 vorige week. Nu staat 1-0 achter. Hé? Verkeerd verdedigen na 6 minuten. Op het, uh, meegenomen door de b spits. En die uh, passeert uh, Nicky Groot. Nou, dat had ik uh, niet verwacht. Geen Nee. Nee, geen lekker begin. Maar we hebben nog uh, heel veel tijd uh, om het uh, allemaal weer goed te maken. En om uh, gewoon uh, flink te gaan winnen daar. Maar we missen wel een heel middenveld, hè? Oh, oké. Okay. Koen de Gielsen weg, Kast de Vries weg en zo Christine gebaseerd. Dit paard heeft zich net bij u gevoegd, die is ook net geopereerd. Is, uh, dus het is, uh, het is. een heel jong team vandaag. Oké, okay, ja, een beetje gehandicapt uh, op het veld uh, vandaag. Uh, Toch? Ja, ja, ja. Ja, ja oké. Okay. Nou, je bent ondertussen de wedstrijd aan het volgen, begrijp ik ook. Wat, wat gebeurt er op het veld?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 Ik hoor het wel. Oké, okay, dankjewel. hè. Hoi, wij gaan namelijk naar het nieuws en uh, weer uh, van uh, drie uur toe. En daar zijn we er nog uh, twee uur lang, Mo. Ja, we houden het vol tot vijf uur uh, hier op CFM uh, Antwoord. Zeker. En dat gaan we doen natuurlijk met de uh, mooie nummers uit, uh, uit jouw uh, toverdoos. Hè. Uit de jaren tachtig, Juist hè, de... natuurlijk. Ja, wat, uh, wat wil je anders? Ja, je Le make, lekkere muziek <laughs> uh, tot aan uh, vijf uur vanmiddag bij Sanford op Zaterdag... waaronder de SOS-band en Borrowed Love.